De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, geschreven door Peter Reumer. Vandaag wat een feest. Heb je er eigenlijk nog weer stilgestaan? Nee, geen moment. Oh. Waarbij? Ga me nou niet vertellen dat je het alweer weer vergeten bent. Nee, nee, nee, nee. Nou, kan het ook niks meer tegenwoordig. Je vergeet het Ja. Ja. Wil je televisie kijken? Luister je wel. Als die staat, ja, dan wel. Luister je naar mij? Ja, maar dan zit op de televisie niet aan. Je luistert niet. Ik luister wel. Wat zei ik dan? Dat, dat ik niet luister. luister. Zie je wel, je luistert niet. Je ja, hebt heb je, zit je ergens mee? Ja, ik zit met iets dat al heel lang bestaat en dat maar bloeit en bloeit. Oh, je hebt het over de tuin. Nee, we hebben geen tuin. De plantenbak. Ik heb het over ons huwelijk dat we bijna twintig jaar voortsleept. Oh, dat? Ja, dat, ja. Ik heb het gevoel dat ik zo langzaam aan het meubilair behoor. Vrij even afgezet en hup, de televisie aan. Hé, eh, toen amoei. Nou, ik heb er niet eens een gedacht. Oh, maar anders. Dat we de volgende week twintig jaar getrouwd zijn, je. Volgende week al. Oh, ja, ik haal het nou zo bij. Dat interesseert je helemaal niet. Eh, jawel, nee, tuurlijk wel. Nee, ik haal het toch van nou, je. Nou, daar merk ik anders niks van. Nee, niet elke dag natuurlijk. Tegenwoordig nooit meer. Ik ben voor jou niet meer dan je televisietoestel. Als dat het zo snel gaat, hè, twintig jaar. Ja, ja verdomd, je hebt gelijk. Ja! Ik zie ons nog staan op de stoep van het huis, zwaaien aan die fotograaf. Die was gekomen voor het paardje achter ons. Dat ja, wist ik veel, ik dacht dat het erbij hoorde. Ja, ja, hoe lang is dat dan weer geleden? Ach ja, ja, ja twintig jaar dat zei je al. Ja, toen was het allemaal anders. Zoals je er stond in die jurk. Gekregen van mijn nicht. En ik heb hem nog moeten innemen van voren, want zij was veel zwaarder gebouwd dan ik. Ja, zij was thuis huis nog net op een holletje gehaald. Ik had een speciale broek voor om het gehad, weet je nog, maar de recent. Gesend... <laughs> Sommige dingen zijn hetzelfde gebleven. Ik was zo verliefd en trots. Schijn hem maar uit! Ja, oh ja, toen moest je ook al zo halen. Zouden we niet een, een feestje geven? Met andere mensen? Wat hebben die nou te maken met jou en met mij? Nou ja, voor de gezelligheid. Ach, is toch al zo weinig tegenwoordig. Als de mensen er aan denken, dan komen ze heus wel. Denk je? Natuurlijk. Al die hij zijn het georganiseerd. Laat het maar stil houden. Alleen voor ons tweeën? Eh, en voor wie er aan denkt, hè. Optimist. Heren, nog maar eentje van de zaak. Bij jaren? Nee, maar het staat wel in verband met een feestelijke gebeurtenis. Er is een klant die eindelijk gaat betalen. Oh ja? Wie? Jij. Je staat voor 125 gulden in het krijt. Yes. En als je me niet betaalt, hargst, dan kan ik je niet meer schenken. Groot gelijk. Hij hey, Toon, dat getaasje profiteert maar. En van jou <laughs> ja. staat er nog 95 gulden, fokker. Dat kan niet. Staat geschreven. Staat geschreven, staat er, geschreven. Je schrijft me dubbel graf. En jij drinkt in dubbel tempo. Zemme <hums> kaker, 95 gulden kan je wel van een arme AOW'er. Dan uh, wat die rekening betreft, uh, dus... Zouden wij niet uh, kunnen komen tot een soort uh, van uh, regeling dus, hè? eigenlijk uh, komt het me momenteel heel slecht uit. Komt mij eigenlijk altijd slecht uit. Het spijt me hoor. Ja nee, luister nou uh, Toon, uh, dat komt, ik heb nogal wat onkosten gehad de laatste tijd. Hè? En, uh, kijk, de minima blijven inleveren, elke maand weer aan. En nou heb ik ook nog iets waar ik niet onderuit kom. 95 gulden, dan geeft die oele wapper één borreltje weg. Een soort uh, jubileumfeest. Zo? Ja, hij trekt morgen op de kop af tien jaar gratis voor niks voor de steun. Ach, ga jij toch eens weg, enge man? Heb ik, dan, heb, ik dan, heb, ik dan, heb ik dan ongelijk? Jij hebt altijd ongelijk. Eh, uh, één borreltje, krimp. Nou, wat is dat voor festiviteit wat jij nu onderuit kent? En waarvoor ik mijn hand over mijn hart moet gaan strijken? Mijn zuster is twintig jaar getrouwd. En hagen met wie? Met Peek, met wie anders? Toosie. Is die bij elkaar toen nog twintig jaar ja, blijven hangen? Ja. Mijn <laughs> jongen. En nou ben ik bezig met een cadeau. Oh, doen ze er dan wat dan? Ja, je, weet ik niet. Maar ja, ik, ik woon daar in huis, dus ik kan daar moeilijk al voorbij gaan. Betekent dat dat we allemaal uh, wat moeten geven? Nou ja, motten, motten. Uh... Ze mogen ons wel wat geven, weet je dat? Dat mogen ze wel eens doen aan ons. Dat we er zo lang hebben moeten aanzien was vanaf het begin af was ik er tegen. Hier maar God, ik zie er nog staan, zegt dat scherminkel in zijn jurkje. Volgens mij had ze hem van niemand te krijgen. Hij zwabberde aan naar alle kanten. Maar ja, twintig jaar is een hele tijd en is een aardigheidje nooit weg natuurlijk. Ga jij ze dan ook wat geven? He? Nou ja, ah, de... Ook één borreltje zeker. Nou, uh, schraal, Toon, heel schraal. Wat was jij dan van plan ze te geven, Alwe, nou, als vader zijn de? Een, een, een, een warme handdruk, uh, zit ik er te denken. Maar eigenlijk is het dat al te veel. Nou ja, maar als ze er nou toch wat aan doen. We zouden natuurlijk met z'n allen iets kunnen geven, hè. Dat drukt de kosten. Ja, toch? Uh, iets origineels. Hé, hey, jij dacht dat het iets origineels? Ja. Onmogelijk. Iets voor aan de muur of zo. Uh, Moeten die meegaan met de rolbaan? Kennen we even serieus zijn? Ja, alsjeblieft. Spraakwaterval. Nee, ik dacht meer aan een schilderij. Nou, wat? Een stukje kunst. Een stukje kunst? Ja. ja, dat is geen gek idee. We lappen allemaal een tientje. En we kopen een Picasso voor het bruidspaar. Of een appel. Tuurlijk, geen een appel. Dus dat is toch wel ja zo goedkoop. En nog gezond ook. Betaalbare kunst. Betaalbare kunst voor de mensen, hè? Nee, een chigeunermeisje of een molen, mag ik ook graag zien. Ik voel nog steeds meer voor een warme handdruk. We moeten er toch eens over denken. Het zijn hele goede klanten, hè? als ze betalen. Geef ze de geld. Dat is toch geen cadeau? Hm. Ah, maar mag je rustig geld geven? Of ik het jaren jarig vind of niet, dat vind ik helemaal niet erg. <laughs> nee hoor. Geld vind ik een, een prachtig cadeau. Hoe laat is het? Hoezo? Ik mag het daar niet vergeten, ik word mijn wijk nog in. Je wijk in? Ja, ik heb een bijverdienst van mijn oude hevert op de 4 via via kunnen regelen. Wat doe je dan? Ik verkoop deur en deur. Ja, maar wat dan? Bordjes met opschrift. En de deur wordt niet gekocht. Is dat handel? Dat heet. Zullen ze er met het met handen? Nou, daar ben ik gewoon aan het werk. Hé, hey, uh, Spersieboon. Moet jij ook eens doen. Knap je vanop. Het is toch om te janken. Als een man weet niet beter. Eh, hij heeft leuke baantjes. Ik krijg nooit wat. En ik heb het nodig. Die rekening hier en nou weer dat cadeau. Je moet het ook willen, ik wil, ik wil. En dan moet je het zoeken. Ja, ik zoek wel de pestpokken, maar ik vind nooit wat. Ja, maar je moet op de juiste plek zoeken. Ja, waar? Hier? Bij jou? Achter de bar? God, bewaar me, nee. Maar, misschien weet ik wel wat. Goedemorgen. Ik zeg, goedemorgen. Oh, morgen, pa. Ja, ja. Uh, hebben jullie al ontbijt, hè? Ja. Oh, dat is jammer. Nou ja, een kopje koffie vind ik ook wel lekker. Koffie hebben we ook al gedronken. Oh. Ja, pech. Nou ja, met die koffie die jij zet zou ik eerder van geluk willen spreken. Maar ja, goed, waar is Die werkt. Dag, pa. Oh, zit hij weer te misje de fietsjes in? Verdient de dagelijkse brood, inderdaad, ja. Dag, pa. Wil je mijn uh, weg hebben? Ja. Ik moet zuigen, stoffen, lappen, ik moet de vloeren boenen en hoog nodig de planten water geven. Ik heb namelijk een vrije dag vandaag. Buongiorno. Wat eet -ie? hij? Hij ja dat, ja, dat hoor ik ook, ja. Maar wat heeft de man? Heeft hij last van asma? Uh, hij zal wel uh, vrolijk zijn. Ja, vrolijk, vrolijk. Laten we niet lachen. Nee hoor, dag pa. Nou, <coughs> Zal nee. zeg maar een luchtje, alles Nou, mooi geluid. Zegt Toon, zet je toch terug aan mij weer aan. Zo, hè? ik ga maar eens aan het werk. Hé? Ik ga aan het werk. Ik versta, ik, mag ik even, ik, uh, ik schrik me dit. Dus. Wat zei hij nou? Hij zei hij gaat aan het werk. Ja, ja <coughs> Ik heb ook een paar verdiensten, ja. Via toon prima bijverdiensten. Kom maar prima, kom maar prima. die prima, tamero. Zeg, Beertje Bos, ga jij bij uh, de Vlaamse opera werken of zo? Ik zit in de verkoop, ik heb een kar, ijskarretje. Je gaat me toch niet vertellen dat je ijs gaat verkopen? Dat was wel de bedoeling, ja. Anders kan ik net zo goed thuis blijven, niet. <laughs> Het regent spaarverstijl buiten. Ja, precies. Daarom heb ik die kar. Kijk, die Cornelie. Die heb je? Cornelie. Van wie die kar is. Cornelie. Yes. Is dat zo'n klein mannetje met die krulletje, met die grote snor? Ja, precies. Die. Dat, dat is Freddy Cornelissen. Met die, die snorpegel. Yes. Hij Cornelisse. ze. Cornelly dus, die heeft last van zijn handen. Bij dat vochtige weer ken hij die uh, ijstang niet hanteren. Ja, kijk eens, kom. <laughs> bekijk, bekijk het nog even. Die legt me dit weer natuurlijk liever op zijn laaierij. En dus, ja. heb je mij gevraagd... Ja, ja, ze vinden altijd wel een avander piepotje. zeg, ja, met dit honden weer kom. Ik ga vandaag liters ijs verkopen. Zo, zo, zo, zo. Dan mag je wel flink doortappen. Er is nog een eentje in de Sahara. Eh, uh, Therese. Zie ik er een beetje Italiaans uit? Nou... Uh, nou zeg, zeker. Als je dat hoofdweg wegdenkt en dat pakken die schoenen... zou je zweren dat er een Italiaans staat. Je zou misschien uh, je snor kunnen laten staan. Zou je, denk je? Ja, kaneels hebben ook een snor. Die man, deze man, wordt toch nooit een Italiaan? Dat wordt hij toch nooit? Ik zeg maar zo, una giornata particolare. So, una giornata particolare. Prego, en alstublieft. Oh, dat kan zozeer doen. Nou, volgens mij heb je laatste storing of zonder titeling. Si, <tie> si, si, Typisch Harry, nou, hè? Heb je er gelijk voor gestudeerd. Ja, nou, hij moet zijn mandelen weg laten nemen. Och, Harry en As, ik weet het niet, hoor. Maar ik moet op een of andere manier moet ik aan Friese doorlopers denken. Dan lukt het ook nooit mee. Nee, dag, pa. Zo, hè. Hey. Hé, hey. wel toe aan een bakkie bier, dacht ik. Er even tussen uitgebroken, Peek. Och ja, nou ja, de drukte ligt aan het begin en aan het einde van de dag. Het komen en gaan der rijwielen. Hm? Dat jij daar niet gek van wordt? Hey, bij jou komen en gaan de mensen, wat is het verschil? Tegen mij zeggen ze nog wel eens wat. Ben ik Bakerstallingen? stallingen. <laughs> stel je voor, al die fietsen naar dat gouden hoor. Nee, ik vind het wel prima zo. Zeg, jij hebt toch niet toevallig gehoord van. Uh... Van wat? Nee. Nee, nee, maar dat er nog eens wat gebeurt hier in de buurt of zo. Dat je wordt opgevangen. Hè. Zoals, uh, wat? Ja, gewoon, uh, feestje, uh, gebeurtenis of zo. Nee. Nee. Jij? Nee. nee. Niks te vieren. Nee. Nee, nee. N nee, nou ja. Ja? Nou, nou ja, nee, toch al voor begin, ja. Ja. Maar weet je wat, is, Trees wil het eigenlijk niet weten. Ja, maar wat niet? Dat er bijna twintig jaar zijn getrouwd. Nee, maar wat een verrassing. Ja. Ja, ja, ja dat was van mij ook al, ja, ja. Je was het toch niet vergeten? Ik had er bijna om in scheiding gelegen. Maar daar moet je toch niet aan denken. Al die jaren van niks bij elkaar gebleven. Ja, van niks, van niks, van niks. Het had ook zo'n leuke kanten. Die zijn dan van mij verborgen gebleven. Nou, daarom ben je zeker nog getrouwd. Natuurlijk. Ik zoek er nog elke dag naar. Ja. Maar kom, even zonder dolle uh, Je gaat er uh, wel wat aan doen. Nou, ik weet niet. Ik weet, weet, weet niet. Al die mensen, al die cadeaus, zo'n drukte. ook. Ja. ja juist, ja, daarom, daarom sta jij het me hier zeker te vertellen. Jij begon erover. Ik? Nou ja. Luister eens, je zoekt het zelf maar uit. Als jij niks wil vieren, dan vier je niks. Nee, nee, nee, precies ja. Maar als, als er nou toevallig iemand lang nou, komt... Nou vier je het dan wel of vier je het dan niet? Ik, ik eh, nou je. Nou, uh, Weet je wat jij doet? Ga maar we weer uh. terug naar je rijwielen. Ik word geschikt van jou. Zware ik hoor. Wat krijgen we nou weer? Ik heb er eentje de pal voor mijn deur geparkeerd. Gelati Corneli. Oh, die is van vet Cornelis. Zeker met Eddie Kicks op stap. Oh, hier dat weet ik echt die kleun. Die is toch ja, wat niet uit mijn eigen stalling binnen. Hey! Gelati! Zit je? Vet je hey! je! Hé! Ja, geen hond. Nou, en daar worden we maar een eentje weg. Hop. zo, maar kan ik er net langs? is het toch eens. ben een te snurk niet meer hoog. verrek het is Harry. hey, hey, hoe is wakker, hoor, je bent niet thuis. Hey. Hey. nee, nou is toch aan je gezicht. Hey. Stel je voor, dan komt de klant, Alhoewel, dat kan niet. want ze hebben in mijn ingang geblokkeerd met een ijskar. ja, die is van mij. van jou? ja. Ech. Nou, we hebben hem eigenlijk samen. Hij is dus eigenlijk van uh, Freddy Cornelli. Ja, dat weet ik. Oh, en jij bent zijn slapende voornoot? Nee, dat komt Freddy ligt op zijn rug. En, en uh, jij niet, bij je zeggen? Nou ja, nou heb ik zijn kar dus hè, om hij is te verkopen. Begrijp je? Nee. Oh. Nee, wat, wat doe je dan hier als je ijs verkopen moet? Ja, jongen, het is koud buiten en uh, dan de hele tijd met je hand in die ijskoude bakken. Ja, ik denk, dan. ik ga hem even warmen. Dus dan verkoop je toch niks? Ik heb al verkocht. Oh, en een pinkpins even. De twee ijsjes van een gulden. Twee gulders, twee hele gulders. Jongen, jongen, jongen, nou dan maak je de hele week weer goed Ach, het Ah, het is het begin. Uh, doe toch niet zo pessimistisch, ik doe het ook voor jou. Voor mij, hoezo dat? Bouw ja. die plek voor de deur huren dan? Met het bed erbij. Oh. Kijk, klanten! Ja, is zo te horen een hele goede klant. Ja, ja, ik kom eraan! Ik kom! Je ja, te hard, je te hard, hard. Waar blijf je nou bij? verkeer, verkerk je klanten. Die uh, zie, Mag ik even storen? Nee, natuurlijk niet. Ik was eerst. Uh, maar uh, misschien dat wanneer de agent... Meneer de agent, meneer de agent, ik was eerst. Misschien is het toch beter Omdat als ik Of dat je nou pet of heb, zeg. Heb je daarvoor uh, misschien voorrang? Oh, nou, nou, nou, nou. Nou, nou, nou, nou, nou. Wat was je dan in de oorlog, nergens? Weet je wat ik was? Ja, in de bak. Wat moet jij er nog even niet mee? Hou je daar buiten. Nu de vorm een grote bek, zeg. Uh, kom nou, meneertje. Laten we er geen ruzie over maken. Meneertje, meneertje? Ik wil alleen... Wat met, met nou, meneertje? Dan moet je mij niet kwadmaken, maken, agent. Heren, heren, laten we er nou toch geen pan van maken. Ieder om eens te beurt. Uh, wil. Uh, nee, wacht u nou even. Ik, ik wil. Jij wil. Ik wil, ik wil ja, nee. Uh, Fokke, heb gelijk meneer de agent. Hij was de eerste. En nou niet om elkaar, want dan word ik zenuwachtig. Ja, maar luister. Stil, ik wil. Ik wil ijs. Fokke. Ik moet toch echt eerst eventjes uw... ijs. Ijs. Van hoeveel? Van een dubbeltje. Dubbeltje? <laughs> ik heb geen ijs van een dubbeltje. <laughs> ik heb geen ijs van een dubbeltje. <laughs> Ik kocht vroeger altijd daar voor een dubbeltje. Ja, heren, mag ik nou eindelijk eventjes uw krijgen we nou geen huis voor een dubbeltje. Ja, vroeger is nou niet... Nee, denk je dat ik achterlijk... Hop! Ik denk dat meneer wat te vertellen heeft. Heel juist getroffen. En nu iedereen zou kaken op elkaar of ik arresteer dit hele zootje. Alsjeblieft is al goed, ga je gang. Jongens, de commissaris vertelt. Meneer. Agent, wat kan ik voor u betekenen? Ik wil graag een ventvergunning. Van een gulden in vijftig of twee... W wat voor vergunning? Een ventvergunning. Die hebt u nodig om ijs te mogen verkopen op de openbare weg. Uw ventvergunning graag. Ja, ik, ik heb wel ijs. Laat het eigenlijk hier maar zitten. Ik denk dat ik eventjes... Uh... Eén ogenblikje, meneertje. Oh, nee. okay. Ik heb het donkerbruine vermoeden dat meneer Gelati hier niet in het bezit is van een vereiste vergunning. Wat, wat heb ik ermee te maken? U stond op het punt ijs te kopen van een persoon die daartoe niet gerechtigd was. dubbel. Deze zaak moet dat op de bodem worden uitgezocht op het bureau. kijk maar lachen. Afgevoerd als een misdadiger, uur op het bureau gezeten. Ja, u had hem ook niet moeten uitschelden. Ja, ja, het is mijn schuld. Ah, ja, het was een mooie bijverdienste. Je mag toch van geluk spreken dat ik niet over je uitkering ben begonnen. Ja. Heb je niks verdiend? Twee gulden en honderd piek van Freddy. Ja, die was blij dat hij zijn kar weer meekrijgt. Men had begrip voor de situatie. Ja, dat zei je zeer. Ja, dat hebben ze... Maar er wel uren gezeten. Honderd en twee gulden. Dat doet me denken aan je rekening van 125 gulden... ...die inmiddels is gegroeid tot 142 gulden 75. Maar dat zijn net konijnen, die guldens. Ja, nee, wacht nou eens even, wacht nou even, Toon. We zitten nog steeds met dat cadeau voor Peek en Trace. Dan krijgen we dat weer. Ja, we zouden er toch wat aan doen. Als hij het er wat doet. Ik hoor het al. We zitten weer op hetzelfde punt. Ja? Hartelijk gefeliciteerd ach. dat je het zo lang met mij hebt uitgehouden. Nee. Ja. Nee. Ja. De twintig rode rozen. Voor oh, mijn kleine mop, ach een kleine geitje. Oh, je hebt eraan gedacht. Hoe kan ik dat nou ooit vergeten? Ah, je bent een schat. Weet ik toch, weet ik toch. Zeg, helpt je me met die kattenbier hier? Kattebier? Ja, ik heb een paar katjes geslagen, je weet nooit wie er komt. En, en we zouden er niks aan doen. Nee, maar Toon wist dat. Ja, die wist dat. Je weet, als Toon het weet, die klap uit. Het is net een haas. O, je vaart. weet gelijk de hele buurt. dus. Nee, nee, let op mijn woorden. Het wordt een hele volle bak vanavond. Nou, neem jij er nog een biertje. Ja, ja. Wat heb je nou? Ze hadden het toch al lang kunnen zijn. Ze We weten het niet. Maar je mag toch verwachten dat ze het weten. Twintig jaar. Ja. Hé, hey, wanneer ben je na twintig jaar getrouwd? Ja, ja. Maar misschien komen ze nog. Tuurlijk, natuurlijk. Ze komen nog. Hm. Jij nog een biertje, Peek? Nee. Wat heb je nou lief? Kom op Trace. Ik haal het hier niet meer uit dat er niemand, niemand daar gedacht heeft of hij is langsgekomen. Niemand. Ik blijf hier niet langer wachten. Ik blijf hier niet langer wachten. We gaan eruit. We gaan het vieren. Ja. Samen. Ja. Nee maar Trace en Peek. Wat gezellig. Ja. Dit is wat je gezellig noemt. Ja. Die is is eruit uitgestorven. Ja, stille avond. Nou, is uh, Ja, toch wel een beetje erg stil. Vindt. Dat hebben we zo, hè? Ja, kom op, Thijs. We gaan weer. Ja, oh oh oh, Hé, hey, hé. Hey, wacht. Nou wep, waarom gaan jullie weg? Nou, we ja. hebben iets te vieren, tonen En dat doen we liever in een vrolijke omgeving. Hè? Maar als je toch wat te vieren hebt, dan doen wij toch met z'n allen mee? Ja, ja. Lang zal die leven, eh? lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria. Ah, ga ga ga ga ga Nee, dat zat in de keuken! Ja, dat was in de keuken! Geschrokken, hè? dat was geschrokken! Hé, jongens, het cadeau! Waarreken jullie? Het cadeau! Wat Oh god, wij houd vast! Toon! Toon, de roeit! moet daar even staan! U hebt geluisterd naar de brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. De rolverdeling was als volgt. Peek Piet Reumer. Trees zijn vrouw, Tony Huurdeman. Harry Sakko van der Made. Toon, Ab Abspoel. Een agent, Wim de Meijer. En Fokke, Johnny Kraaikamp senior. Technische realisatie, Fred de Beer en Henk van der Steeg. Regie, Hero Muller. De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, beschreven door Peter Reumer. Vandaag, een blik in de keuken. Zo, heren, maak uw glas maar leeg en uw borst maar net. Want mij zo geeft een borreltje weg. Ik zit niet zo, kleine jongen. Stil nou, pa, ik geef jou een borreltje. Want de rest denk ik van zijn eigen op de lat. Dikkens? eens hier op de lat. Ja, schijnheilig, alsof je dat niet weet. Ja, ja, dat weet ik wel, maar ik heb er liever geen weet van. Ik schrik altijd van rekeningen. Maar wat heb je nou een Nee, alleen voor de gedachten schrok ik al. Aanstellen. Toon twee jonkies. Ja, ja, zeg, hij. Uh, uh... Peek, peek heet. Ja, dankjewel. Eh, uh... peek? Hm? Kan ik je even particulier en onder vier ogen spreken? Ik heb liever een borreltje, denk ik. Eerst nog maar even privé, dacht ik. Ik schenk jou niet meer, Pek. Wat zegt hij? Je hebt een rekening van hier tot Tokio. Wat? Wat? Ja, wat? Tokio, Tokio. Tokio? Tokio? To met moet... Met Met, met, met maar Zo, dan in Tokio. Dat doe jij niet, Peek. Ik vind het hier verder gezellig. Ik ga met een beetje een bol drinken naar Tokio. En die moet eerst betaald. Waar heeft die kastelaar het al over? Ik heb hier een rekening. <tie> wat heb je, wat heb je? Nou, hij kan sinds vijf minuten niet meer tegen het woord. Stop! Alsjeblieft, begraven. Je hebt hier een... Uh, Ik stap er niet meer. Nee, nee, maar dat is laag, Toon. Dat is heel laag. Laat, laag. Laat, laat bij mijn. vader. Bij me. Hm. Nou, zeg op, maar, Toon. Hoeveel is het? Veel kan er niet zijn. Hm? 315 gulden en 65 centen. Heb jij dat allemaal opgetrokken in je eentje? Zelden in mijn eentje, ouwe. Nee, je geeft toch te veel weg, ja. Als jij minder hebt weggegeven, had jij mij nou een borreltje kunnen aanbieden. Mijn allerbeste toon. Dat is een heel andere toon. Hmm. Het is heel begrijpelijk dat jij geld wil zien. Dat is een hele normale zaak. Hé, hé, wat een opluchting. En ik wil ook wel betalen. Nou, dan zijn we er toch uit, jongen. Maar kijk... Oh God. Ik... Heb het even niet. Niet zo'n kinderachtig jongen betaal gewoon. 300 gulden pa. Toon, ik betaal aan het eind van de week. Dat zei je de laatste keer ook. Ja, maar nu heb ik niet bijgezet aan het eind van welke week. Oké, okay. jij betaalt aan het eind van de week en ik schenk je weer aan het eind van de week. Toon, dat is misdadig. Fokke, wil jij nog een borreltje? Eh, dat vind ik smerig. Ik niet? Nee, hey, hoor. Ik vind een borreltje helemaal niet smerig. Eh, <laughs> uh, graag. je na, Toon? Verraaier. Ik ga gewoon naar huis. Weg uit het hol. Je hebt gelijk, jongen, ja. Je hebt gelijk, ga mee. Ja, maar eerst even mijn borreltje opdrinken. Ik begrijp niet. Ik, ik kan niet begrijpen. Ik kan niet, niet invoelen hoe jij rustig een borreltje aan kan nemen van die, van die bloedzager. Als, je, als ik dat borreltje niet aangenomen had, dan krijg ik nooit meer wat van hem. Nou, ik hoef nooit meer wat van hem. Je krijgt ook niks. Nee, ja, niet. Jij moet eerst uh, schokken. Driehonderd gulden. Drie ik heb het niet, hoor. We zijn er te snuiven. Staat Toosie in de keuken? Ik weet het niet. Lees! In de keuken? Ja. Uh, ik hou maar weer... Je wil je wel blijven eten? Ja, maar als ik zo raak. Dat, dat, dat weet ik niet wat ze staat te fruttelen dan, maar... <laughs> Het ruikt naar... De, naar de... Poep? Uh, ja, ik wou... De... Poep? Ja. Nou, dat eet ik niet. Nou, je kijkt, geen poep komt, dat wist ik niet. Komt, heb ik dan nooit van even alleen vervangen. Het zou bloemkool kunnen wezen. Nee, dat ruikt heel anders. Dit is meer zo'n... Uh, zo'n... Uh, zo'n putte op de Jongen. Hé, hey, ik ga maar vast, hè. Bij de haken ben je beter af. Hé, hey, Peek, weet je je mijn mama mee. Lacht, lacht, lacht. God, laat toch die poes, maar op peuselen. Hey, Hé, ga, ga, ga, met mijn man mee. Laat ze even gaan eten met die sagradige broer van der. Riep jij? Wat sta je te koken? Ik heb uh, succadelappen leggen, hoezo? Dat is met jorren voor de vlees. Ah oh, vader, eet u weer eens gezellig een keertje mee? Over mijn laken, raak je dat, raak, die geur, raak hem met, met je neus, weet je, daar heb je hem voor. Die geur, die komt niet uit de keukenpaar, maar uit het toilet, de afvoer is weer eens verstopt. Pff, uh, niet de harde. Alweer, heb je de huisbaas gebeld? Ja, maar die gaat niet thuis, we zullen zelf een loodgieter moeten laten ja, komen. Ja, eh, uh, wat van? Wat een stuk. Die vraagt alleen al 50 wat er Dan plinkt hij even die smurrie en voor 150 piekjes is die weg. Nee, dat heb ik niet. Dan doe je dat toch zelf? Ik? Ja, ik, ik! Met, met, met mijn eigen handen in. Nee, oh nee, nee, nee. nee. Ja, je moet er toch wat aan doen, jongen, want. Uh, <tosses> gelukkig is mijn neus dichtgeslagen, want dat scheelt er eventjes maar die strand. Op Doe jij dat dan, met hem? Hé? Oh, hey. oh ik, ik moet hier weg. Nee, ja, moet je weg. ik heb het niet. Ik heb geen stuiver. Ja. Nee, nee, en dan moet ook nog 300 gulden betalen aan. Ah, ah! Waarom doe je dat nou, jongen? Papa, je schopt tegen mij, scheiden? Ik heb het al begrepen. Jij hebt het niet, hè? Nou, ik heb het ook niet. Ja, maar wat moeten we dan? Misschien wil Harry een handje helpen. Harry, ja, oh ja, ik voel hem. Hij moet u, Ik vraag. Oh, ik krijg schuiten. Goedenavond. Alsjeblieft, zie je wel. Daar is hij, die vuile drollevanger. Wat eten we vanavond? Daar komt hij ook even van kijken. Ja, nu het zegt, ik ruik. Poep. Eh, uh, beste zwager, wij leven in een moeilijke tijd. Wat is er? Wat gaat hij doen? De prijzen der levensposten gaan omhoog... ...en het inkomen der lonen gaat naar beneden. Krijg ik bijles? Dit vertrouw ik niet? Wij kleine zelfstandigen moeten allemaal inleveren. Ja, wij mini mio ook. Ja, en niet te vergeten, de houden vandaag. Dus ik schep nog even een keertje op. Kortom haar, jij betaalt de logie. Maar, maar, maar dat, dat kan toch niet? Drees, nou... Nee, nee, nee, dit is een zaak tussen jou en mij. Ik moet er veel in leveren. Ja, betoon. je. Maar ik heb niks. Dan kan je ook niks inleveren, dus in feite ben jij het voordeel. Ik betaal die loodgieten niet. Geloof me nou, als ik het geld had, dan zou ik wat doen. Want ik, ik, ik word helemaal weven van die geur, maar ik heb het niet. Ik heb geen liggende gelden. Is dat nou hetzelfde als paalappen, die chicadelappen? Dan doe ik jou een ander voorstel. Nee, ik weet niet of dit wel het moment is om dat soort zaken te bespreken. Drees... Tegenover hier zit een wanhopig mens. Ja. Hier staan ik. Ik ga niet anders. Nee. Harry, als jij de loodgieter niet betaalt, dan gaat jouw huur met 50 gulden in de maand omhoog. Nee! Dat! Ja. Goed zo, jongen, bij ja. 50 gulden. Of de loog, Gieter. En Toon, laat hem Toon ook betalen die uitreidt. Trouwens, ik heb ook een nieuwe winterjas hebben voor de volgende. Ja, stop jij niet je stampeltje naar nou maar vol, hè? Want de zakken hebben we naar mij over, vader. Ik ben het hier absoluut niet mee eens. Maar de prijzen van het eten schieten omhoog. Hier, kostelijke chukade lappen. Die hebben voor de oorlog nog geen twee kwartjes het kilo gekost. Voor? Hoe woont ik hier nog niet? Harry hoeft voor zijn inwoning niet meer te betalen dan de 500 gulden die hij al betaalt. En dat is mijn mening. Oh, oh, oh maar hij betaalt ook niks meer voor zijn inwoning. Nee, hij betaalt meer voor de gestegen kosten. Nee, nee, nee, nee. nee. W -w wat kost die kost dan wel? Nou, kijk, haar, stel dat jij per week toch al gauw voor een gauw van een geeltje of twee naar binnen zit te hagelen. Kost die kost me 200 gulden per maand. En dat moet omhoog, op de te betalen. Is er nog wat zus? Ik weet het anders. Ik weet het beter. Nee. Ik betaal 300 gulden voor mijn inwoning en verschoning. En voor de kost betaal ik niks. Ik ook al voor mezelf op mijn kamer. Zal Godzellige... ik hebben geen voorzagen? En nee, Harry, toen nou. Jawel, Hij... jawel, Teresa. Ik heb een beslissing genomen. Het spijt me voor jou, maar in het vervolg koopt je broeder zijn eigen potje. Nee, Harry, ik heb, ik heb hier niets meer aan toe te voegen. Hé, hey, Swabber, gaat dat ook voor vanavond? Ja, maar dan, pa. Ja, nee, want dan neem ik zijn bordje er ook even bij. Bij, bij, doe die deur eens open. Hoe oh, gaan we nou weer krijgen? We zitten niet en, los, haar. Daar gaat je niet over. Pas ja. erop, haar valt die drempel. Laat me met rug. De... Ah! Wat, nou, wat krijgen we nou? Zeg, nou? eens, Allemaal blikken, nasigoring, ertesoep, ah. appelenmoes, spersieboontjes, toppers, ja. tomaten. Ja, en beneden staan nog twee dozen vol. Maar haar, wat ga je met die blikken doen, opeten? Nee, niet die blikken, maar wel wat erin zit. <laughs> Heel smakelijk en hygiënisch verpakt. En ik word er nog rijk van ook. Ja, hey, blijf met je fikken van die blikken. Ba wacht, die moet ik even opschrijven. Huh? Ik sla namelijk twee vliegen in één klap. Blijf met je fikken van die blikken. Want de fabrikant van deze blikken, meneer De Pot, houdt een slagzinnenwedstrijd in de wedstrijd. En dat doe ik dus al mee. Tien weken lang, elke week een winnaar. Ach ja, en wat is het de hoofdwetser? Een jaar lang gratis blikken. Nee, nee, dat heb ik al. Want oh. je krijgt één wedstrijdformulier bij twee blikken. Nou, doe ik elke week vier keer mee, steeds onder een andere naam. Dus uh, reken maar uit. 10 x 2 x 4 is 80 blikken. Ja, ja, Wat kost hij dan niet per stuk? Slechts 2,45. 2,45? Dat is bijna 200 gulden. Dat is, is mijn loodgieter. Nee, een zwagertje van me, alweer fout. Dat is. Eén maand de kost voor zeker drie maanden voedsel. Plus elke week de kans op een prijs van duizend gulden. Een slag in de wedstrijd. Nou ja, dat noemt ze. een volwassen man. Wacht even, je zwager, ik zal je even helpen. Je zwager is de lullus niet. Kijk, hiermee win je vast de eerste prijs. Sommige ezels kunnen maar niet leren die rommel van de pot verteren. Ja, ja lach maar, lach maar. Nee, ik zal lachen strakjes als de eerste check komt binnenrollen. <lacht> ...zijn ook uw kinderen verzot. Hmm. Iedereen eet wat de pot schaft. Dat is al beter, dat is al beter. Iedereen mag weten dat wij de potsproducten eten. Uh, met boontjes van de pot in blik... ...is iedereen weer in zijn schrik. Nee. Nou ja, toch maar opschrijven. Uh, de blikken van de pot zijn door en door. Ver... Nee, nee, dat, dat, dat kan niet. De... de pot werpt een blik op uw tafel. Dat, dat, dat is een hele sterke. De concurrentie is verrot vergeleken met de pot. Onze kwaliteit is hoog. Houdt u dus onze blikken in het oog? De pot... Uh, pot, verdomme. Uh. is er niet en Trees ook niet. Doei. Jo. Waar was ik? Uh, blik. Blik, blik, blikvanger. De pot, uw blikvanger. Kort en simpel, heeft toch kracht, lijkt me wel een goeie. Dat <tie> uh, oh. Wat zijn dat voor manieren op het trompetje zitten te blazen... terwijl iemand staat te wachten voor de deur en hem zo laten staan? Wat is er voor een speek? Hij is ook hier in de stalling. De pot op, of uh, nee, de pot op... Niet gedraald, andere gehaald. Wat is dit nou? Hou toch even je oude klep, ik was bezig. Is Toos hydropisch? Ik ben bezig en niet met Trace. De pot... En wat, wat, eh... Uh... De, de potconserven, pot daar gaat het nu om. De pot van die troepenblik? Meneer, de potsconservenblikken zijn om je vingers af te likken. Ja, de blikken van de pot zijn een geschenk van God. Hoe kom jij en hij zo tot die rotte van de pot? Ja, dat kan ik u nu niet uitleggen, oude man. Ik heb het druk. Ik moet aan de slag. Ik, ik word van jou ook niet veel wijzer. Ik ook niet van u. Slechts van de pot kan ik wijzer worden als u mijn automisten mijn gang laat gaan. Eh, uh, Peek zit waarschijnlijk in het café. Nee, want dan wordt hij niet meer geschonken. Dus... Huh? Krij Krijgt hij geen drank meer? <laughs> dan is hij zich waarschijnlijk aan het verhangen. Nou, goeiemiddag! Duizend gulden per week? Voor zo'n lullige diggie over een blik, dat is toch. Dat is toch niet ge. Het ouwe. Allemaal bedacht door de firma, bedrog. Ze kopen allemaal die blikken en niemand wint een prijs. Heb jij nou ooit wel eens iemand gesproken die, die een prijs gewonnen heeft? Nou, uh, ik niet, hoor. Toon, doe nog maar twee jonkies. Twee? Ja. Ik dacht dat jij hier niks meer kreeg. We hebben een regeling getroffen, Beek ja. Als hij aan het einde van de week niet kan betalen, hebben we afgesproken dat jij voor hem de rekening betaalt. Oh, wat de mensen toch bedenken dat is... Wat? Da Let niet op reageer een paar voor geheimponen, ja, hè? Hij mag zijn viesgratis zijn maand stallen en ik heb een geldje krediet, is Ik een... schrok me een bult. Nou, Zo, die is weer binnen, hè? Ja, gooi er nog een eentje in, struiken, Zal je nog eentje schenken, jongen? vooruit mijn grote Ik heb er liever eentje uit die grote fles maar aanloof. Het is toch ja. erg, hè? Dat de werkende mens op deze wijze aan zijn borreltje moet komen. Zes dagen per week, acht uur in Stallingen. Ik ja. kan niet eens een loodgieter betalen. Misschien moet jij ook wel gaan dichten, hè? Hey. Ramen en dichten om je lasten te verlichten. Het... Klaar nou de pest? Hm? Hoor je dat, hè? Hey? Wat? Dat ging gewoon vanzelf. Stel je voor dat wij die duizend piek verdienen... dan sta jij hier niet meer naar die patten te geren. Ja, wat we, we nou? Je hoeft alleen zo'n blik te kopen... om op je sloofje binnen te lopen. Ik heb alleen... Je bent dement... Ja, je moet eens luisteren, Vind. Niet recht, hè, anders sluit ik de tent. Hou jij je er even buiten, Krim? Ik dacht dat jij me wel anders kunt. Ik zeg dat je vondel bent. Eh, uh, eh, uh, Stam aan een beetje de moment te nemen. Schenk, Ja, nou kijk, zo kan ik, ik hem weer mijn om op. De haren draf is bakers Dat raak ik. De, de loodgieter is nog steeds niet geweest, pa. Nee, nee, jongen. Nee, ik raak geen... Uh, dat niet. Ik raak uh, Chinees. duidelijk Ja. Ik denk dat het Harry is. Ik hm? denk dat hij een blik Nessie heeft opengetrokken. Het stinkt wel. Als dat hè? Is die gozer een hele Peek. Peek, ik geloof dat het toch beter zou zijn als Harry weer gewoon mee had. Hoor. Ach, het kan gewoon niet gezond zijn, al dat blikvoer. Uh, dat moet je toch iets zeggen, Toosie. Mijn kleine Rosie. Kijk. Ik vind het beschuitstaat, dat je wel lekker... Wat? Dit balletje gehakt, dat fietst er ook wel in. Maar in zo'n blik Hij ik ook, ook wel zin. Wat heeft hij nou over, Peek? Hij denkt in die duizendgolderruimelarijn, net als Harry. Het is makkelijk en leuk. Uh, wat ruimt er nou weer op? Ja. Het, het is abnormaal, Peek. Hij kan er wel wat van krijgen. Het is een beslissing van zijn eigen. Nou, nou zie je wel. Jij kent het ook, jonge Rijmen. Jij ook? Ik ga hem vragen of hij komt tegen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hij weigert mijn zeer redelijke kostgeldverhoging. Ja. Ik weiger hem het voedsel. Hij heeft gekozen voor zijn blikken. Goed. Jij weigert hem het eten, dan heb ik geen trek meer. Ik hoef dit niet meer. Nou, klinkt, dan los ik dat nog wel. Nee, ik geef mijn portie aan Harry. <laughs> ik spar het wel uit mijn eigen mond. En die blikken, linker, vrij zetten zijn buikje rond. Harry. Haar. Wil je een lekker balletje gehaakt. Harry. ...of je een lekker balletje gehakt wil, hè? Nee. Je hoort het. Geef die beschaatsdaten maar aan mijn. Die kan er nog wel bij, als het moet. Twee is later. Nee! Haar die deur open. Ik wil dat je goed eet. Dat je gezond eet, hè? Ik heb zonder blikken of blozen voor de blikken van de pot gekozen. Maar je hebt vitamines nodig en ijzer en... Niks, ik heb niks meer nodig en zeker niet van jullie. In het vervolg red ik mezelf wel. Doe die deur open. Kenny, die deur is op slot en ik heb de sleutel ingeslikt. Ik heb je in ieder geval zijn ijzer binnengekregen. Maar hoe lang wil je daarin nog blijven zitten? Tot ik de hoofdprijs heb gewonnen. En als je die dan niet wint? Nou, uh... Ik hou gewoon vol. Ik heb genoeg eten voor een jaar als ik zuinig doe. En dan, Harry. Dan sterf ik. In blik. Wie is gek geworden? Wacht even. van de een pet pakken, dan schrijf ik hem op. Dat was een leuk. Nou, maar nou is hij nog gekker. Peter, hm? hij voelt zich natuurlijk beledigd. Je weet hoe gevoelig hij daarvoor is. Je moet hem je excuses aanbieden. Me wat? Ja, je excuses. Oh nee, ja. nee, nee, nee, nee. Daar komt niks van in. Ik bied geen excuses aan voor een gerechtvaardigde eis. En ik baag niet voor chantage. Maar dan ik te laat. Als je dat doet, heb je hem elke week op de stoep. Laat me zijn een blik gaar koken. Hij zit nou wel drie dagen op die kamer. We moeten echt een manier vinden om hem naar buiten te krijgen, Peek. Waarom? U dus... vindt het wel rustig zo. Je hebt het gehoord. Hij heeft de deur vlot gedaan en de sleutel is buiten. Ik maak me ongerust. Ik niet hoor, ik heb helemaal niet. We moeten hem forceren. Nee? je moet die deur inslaan. Deur, deur. Weet je, wie betaalt bij de een de nieuwe deur Komt Dan nou. doe ik het zelf. Trees, beheersje. De Bijl. Nou. Waar is de Bijl? Nee, bij de, bij de, de kop. kop. Zeg Trees, heb jij een blik openen voor mij? De mijne is net bezweken. Ik, ziet hij eruit. Ik dacht dat jij een sleutel had ingeslikt. Nou, waar zie je me vooral? Zag een lekker rijtje voor je bakken met een Goedemans. beetje sla? Nee, nee, ik eet hier geen hap meer en dat meen ik. Eerst moet die financiële kwestie de wereld uit. Of ik moet de hoofdprijs winnen. Dan kan ik lekker elke avond in die stad gaan eten. Ja, maar dat kan nog wel weken duren. Je kan toch niet al die tijd op blikvoer leven? De mannen van Trump en de Ruiter leefden maandenlang alleen op gepikkeld vlees. En zij kwamen aan de top. Met scheurbak. Ja, daar heb je hem ook weer. Maar het geeft niet, want ik zie het nou heel duidelijk. Jullie zijn ingeslapen en volgevreten. Jullie weten niet meer wat overleven is. Maar heb je de blikken van de pot staan, dan kan je alle rampen aan. Ach, hart, mijn liefste zwager. Je moet echt een beetje aan doen, jongen. De eenzaamheid is naar je hoofd gestegen. Draater en tromp gaat toch die strijden voor het vaderland. Precies. En ik strijd voor... Een handvol zilverlinger. Voor mijn eigen waarde. Ja, ja. Maar dat kan jij niet begrijpen, want jij hebt geen eigen waarde. Oh, nou, je hebt geen eigen waarde. Jongens, ga je nou uit. Je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ik verdoe mijn tijd hier. Uh, geef mij nou maar die blik openen. Nee, ik doe er niet aan mee. Geef hem die blik openen dan zijn we ervan... Wacht, wacht even, wacht even. Blik openen, blik openen. De blik van de pot. Opent uw blik... een blik van de pot... Opent uw blik, als ik daar geen prijs mee wil... Hij is van mij. Hij is van mij. Nee, ik heb hem bedacht. Hé, nee, nee, nee, hé, hij, nee, nee. hij, hij, hij is van mij. Ik schrijf hem op. Hij is van mij. Harry, hoe open je nou je blik? Met de blikken van de pot. Ik gebruik deze schroevendraaier wel. Maar het is een vieze, oude, roestige schroevendraaier. Arme, arme, arme man. Totaal van zijn verstand beroofd. Je moet je toch niet indenken dat wat ze hier zullen vinden over een paar honderd jaar... Verbleekte botten op een bergblik. De Engels, ga je uit. Het was mijn slagzin. Hoe lang gaan we eten? Fris, ik ben weg. Joep. Dag, wijfie. Hé, hey, Harry. Fijne zwager. Ik ga weg. Kroketje kopen. En een lekker handeluggertje. Hé, hey, hoor je me? Zo. Die is weg. En nou, Trace, gaan wij hier eens een einde aan maken. Deze komedie heeft lang genoeg geduurd. Harry. Harry. De post is geweest. Er is een brief voor je van de pot hè? Wat? Wat? wat, wat wacht, wacht, ik op de rand? Uh, waar is die? Nou, heb ik je. Zo. Doe je nou? De deur op slot. Ik had nog een reservesleutel. Jij komt die kamer niet meer in. en zorg, uh, waar is die brief? Er is geen brief. Wat? Wat? Het was een truc om je naar buiten te krijgen. Maar ik, je eigenste broer. Het is voor je best wil, Harry. Hé. Hey. Hé, hey. je hoeft toch niet zo te transpireren? Ik, ik ga jou eens lekker volstoppen met allerlei lekkere hapjes. En, en Harry? Haar. Nee, ik. ik. Ik voel me... Niet... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, geen trucs, geen trucs, nou niet. Oh, oh, ik hoef geen... Ik, ik kan mezelf heel... Oh. Harry, ha, waarom ga je nou liggen? Ga er nou mee uit, Harry, ik trap er niet in. Harry, zeg nou iets. Ha. Waarom word je nou helemaal paars? Oh. Wat is, er, wat is er in schemelsnaam met me gebeurd? Ze hebben je maag leeggepompt, hè? Huh? Zijn, zijn ze nou gek geworden? Waarom? Voedselvergiftiging. Huh? Nee. Oh, ja. ja, ze hebben je nog even in observatie gehouden, want het zag er helemaal niet mooi uit, hoor. Maar nou ben je weer thuis. Hoe kan dat nou? Een voedselvergiftiging. Ja, als jij met rustige schroeven draaien, zelfs maar blikken openmaakt, is dat natuurlijk niet gezond, hè? Alles voor niks. Nou, dat moet je niet zeggen. Nee, kan je nog een schok verdragen? Nee, nou, ga maar weg. Ik, ik, ik, ik wil hier alleen nog zijn. Alleen, zolang het nog kan. Ga weg. Het is een ondankbaar stuk vreed, hè. Hij heeft de post er voor je gehaald, ja. Hé, ah. haar. Hey, mm. er was een brief bij van de Potsconservefabrieker. Ja, die ken ik. Die, die heeft Tracy ook al eens geprobeerd. Dat heb ik begrepen, ja. Nee, maar deze keer is het echt. Je hebt deze week de hoofdprijs gewonnen, Har! Mm. Nee, nee... Ja, duizend piek voor de zin. De blikken van de pot, openen nu blik. Oh... God, ik wist het wel. Duizend piek helemaal voor mij. Nee, vijfhonderd piek helemaal voor jou. Huh? En vijfhonderd piek helemaal voor mij. Huh? Ik heb de helft van die zin bedacht, weet je nog? Nee, maar... Maar, maar, maar, maar alle problemen zijn voorbij, haar. Ik betaal de logite. En toen? En jij komt weer gezellig bij ons eten. Stinkert. Hm? Oh, stinkert. Ga weg. La, <lacht> laat me alleen. Ja, ik denk dat het best is. Kom op jongens, we gaan een borrel halen met Toon. U hebt geluisterd naar De Brekers of...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 Nee, nou niet, Trace. Hoezo, kereltje, heb je hoofdpijn? Huh? Oh, huid. <laughs> Lach je te snurken, jongen, dat is toch geen zaken doen? Huh? Nou, nee, even een klein wegtrekketje. Ja, ik zie dit al, slapende rijk word jij. Nou, uh, rijk, van een geeltje fietsen, normaal is het geen leuke land. Je hebt nou een geeltje, huh. dat lijkt wel me sjokker. Is toch te met weinig, man? Twee geldjes moet je vragen. Uh, ja, heb je dan verliezen klanten? Ja, natuurlijk, maar je had het dubbel aan het wasstuk van de fiets die blijven. Uh, nee, twee geldjes, dat vind ik. Diefstal? Nou, diefstal loont nog steeds, oude pik. Zeg, uh, wat ik vragen wou. jij bent toch de hele week open, hè? Ja. Ja, behalve de zaterdag en de zondag, hè? Ja. ja. Maar ik verhuur jou mijn stemming niet voor veiligheid in het weekend. Nee. Wie hebben daar nou over over veiligheid? Nobody, rijdt? Kijk. Uh, wat doe jij op die zaterdag? Ja, we doen ook op een zaterdag een heleboel hele uh, boodschappen. Toonbezoeken. Ik heb het druk, televisie ja, kijken. Ja. ja, maar geen geld verdienen, hè? Nee. Nee, geen money in the pocket. Nee. Juist, en dan gaat Huipje nou eens verandering in brengen. En je hoeft me geen dankjewel te zeggen. Dankjewel, ik begin er niet aan. Wat koosjere handel, Peek, eerlijk waar. En ik vraag het jou, want jou kan ik vertrouwen. Ja, maar wat vraag je me dan? Nou... Kijk, ik heb een zaakje kunnen overnemen in tweedehandsgoed. George Modehuis. Kijk, dat loopt als een tit. Alle troep van jaren geleden gaat als nieuw van de hand. Half fashion, begrijp je? Half fashion, nee. Nou, eh, mode, jongen, mode. Al dat jongen goed komt bij Huipi, want huipie is goede koper. Kijk, die kids moeten ook wat in leveren, maar dat doen ze wel bij mij. Ja, wat heb ik daar dan mee te maken? Nou, kijk, ik heb een meisje in de zaak en die staat er alle dagen, maar niet op zaterdag. Meisje op alle dagen? Ja.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 Wat, wat, wat, wat? Dat natuurlijk! Oh ja, nou ben je een stuk duidelijker zeg. Dat ze, ze vertrouwen je niet meer. Een enkel woord van voor een eenvoudig bejaarde is niet meer genoeg heiden ten dagen. Zeg zou je nou eens een keertje willen uitleggen waar je het eigenlijk over hebt? Ja, over de tram, daar heb ik het over. Oh, oh. Staan ik op de tram worden gecontroleerd door zo'n gozer in een chaggie. Niet eens in een uniform, zodat je kan zien hij er wordt gecontroleerd. Laat ik me even platen maken, nee! Gewoon in een burgermanschikkie. Wil mijn kaart zien. Ze voelen, ik, ik voel hem tussen in mijn zakken. Is hij gejat door een werkeloze junk. Begint die gozer te lachen. Zegt, kom opa, kom op. Ik zeg, wat, wat, wat, opa. Dan gaat hij, koekenbakker, dan gaat hij, die werkeloze junk. Maar nee, hoor, hij blijft staan. Hij gelooft me niet. Hij gelooft er geen woord van. En je geeft hem opstaande voeten boeten. Ach, graag. Terwijl je kaartje was gejat door een werkeloze junk? Ja! Ja, nee, nee.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 Ja, we kijken jullie toch altijd achter de dochter, als ik eens het voorstel. Ik wil heel graag wat bijverdienen, fijne man. Maar Fok, heb geen trek in de politie. Hier komt helemaal geen politie aan te pas. 100 procent gegarandeerd. Maar, uh, wat is dat dan voor een bijverdienst, hè? Ah, kijk. Nou, we talk. Moet je luisteren, Fok. Jij kan 100 gulden bijverdienen als je voor mij op de zaterdag... ...een nieuw winkel Rend maar wat de vale colera terug zegt, dat je hier je vreeten mee kan verdienen. zegt dat is tot, dat, dat komt toch niemand die vale onderbroeken voor. Daar komt, komt geen hond voor. Nou ja, dat is keert. Godzame kraken, nee. Toch geen klanten. O, oh, ben jij het Volgende, pa. Verkoop je? Dat is wel de bedoeling voor een winkeltje, dacht ik. Een leuk zaakje wel, hè? Nou, het stinkt als de poek, hè? Ja, als huipzaken doet stinkt het meestal. Zou hier nou echt iemand op afkomen? Volgens huip, als vliegen op de stroop. Vliegen op de stroop, nou, Hij zal wel met anders bedoelen. Hier moet je eens Volgens huip, allemaal gewassen goed. Nou, als hier één grammetje waspoeier aan te pas is gekomen, ben ik een kanaan. Mooi! Oh, klantenpa. Nee? Geen klanten, ik ben het maar. Ik heb geloof ik liever klanten. Nou, nou, u hebt daar aardig voor me kanderen, meneer de Brinker. Zo'n hol met oude troep, dat past u precies in. Zeg, Peck, beledigt hij me nou? Helemaal niet, helemaal niet. Ziet u zichzelf in een juwelierszaak staan? Waarom niet? Erin en eruit, zeker met uw zakken vol. Volgens mij beledigt hij me, jongen. Kwam jij hier wat kopen, haar? Uh, van hem? Nog een pakje sigaretten? is wel uh, erg oud, hè, dit spul. Het is toch wel zo'n jaartje of veertig. Dragen ze dat nou echt? Ja, draag het toch ook? En dan is dit nog gewassen. Broeken met de streepje en van die nauwe pijpen. Nou, daar heb ik je nog van in de kast hangen. Kost het die nou nog? 140 gulden voor jouw uh, dubbelen. Uh, 140? Als ik dat geweten had, had ik mijn broek in een kluis hangen in plaats van in de kast. Dan hang ze hier. Hij betaalt de hoogste prijs voor de oude troep.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 Mijn mond voor, om moet ik nou, mijn mond. Wie verkoopt het nou hier? Nou, jij in ieder geval niet. Ja, dit is mijn zaak. Ik verkoop en niet aan hem. Hij heeft al genoeg oude troepen salaris. En ik heb je door ook verraad hier draait, meisje. Weg, meisje. Ineens ja, ik draad. Snel, weg. Ik neem je jas maar mij hier, vuile paardenkroeg. Hier. Dit hoef ik niet te pitten. Dit gaat voor de consumenten, man. Waarom deed je het nou, man? Zo'n hol met oude troep, daar past u precies in, meneer De Breker. Ik wist het niet eens, dat was een belediging. Dat was een assault. Ja, en als ze mij beledigen, verkoop ik me. Dan verkoop ik niet, dan ver verkoop ik niet. Nee, en tegelijk niks ook. Nee, je bent een mooie koper. Nee, ja, ik heb mijn principes, dat zou jij ook eens een Je moeten beginnen, jongen. Wat koop je ervoor? Ja, wat koop je ervoor? Geld? Kopen, geld, daar gaat het om. Men verkwant tot zijn hele bestaan, voor een zak vol duiven. Nou, niet deze oude strijder voor sociale gelijkmatigheid. Ik ga niks omgaan. Zeg, heb jij misschien vijf gulden voor mij, jongen, voor een bakje koffie? Wat? Tja, je krijgt het over me terug. Ik kan jou maar moeilijk volgen over vandaag. Hier, heb je een knaak? Moet jij geen koffie, Dirk? Twee, om, ik moet weer op huis aan. Blijf nou even staan, hm? blijf dan staan. Neem, neem het even voor me over. Eén bakje koffie, ik ben zo terug. Nou, even dan.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 Harry, ja, ik heb hem. Oh, oh, oh, oh. Ik kan je niet vertellen hoe. Neem je mee, Peek. Eh, neem je voor me mee. Ja, Harry is goed. En eh, verlies hem niet. Nee, waarschijnlijk heb ik je niet. Zo. Even kijken. Mag niet. Doen we toch. Ad de nommele huigen. 500 gulden. Die Harry heeft 500 gulden. Oh. Daar gaat Peek niet mee op de straat. Nee. Als ik die verlies, dan ben ik zo goed als dood. Nee, ik doe hem in de kassa. Hou die zelf maar op straks. En pa, lekker kan me nog meer vertellen met je koffie. Ik ga doei! Niet kwalijk. Alsjeblieft, neem me niet kwalijk. Ik ben even blijven hangen. Kom een oude maat tegen het Indië. Een gabbertje, even een klein, euh, Nou ja, je kent er wel een paar behoorlijke kerkjes... Mee gedronken. meegedronken. <laughs> Wat de vroeger altijd weer tegen de tafel lag. Uh, uh, uh, <coughs> Peek? Peekie? Ben je nou helemaal Zeg, is die jongen helemaal bez... Wat zo'n zaak alleen? Je gaat toch niemand meer vertrouwen tegenwoordig?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 voor het. Ja, ja, maar... Is er wat voor je bij, ja of nee? Ik verkoop het. Hier. Prima koop, man. Alsjeblieft. Zoek iets speciaals. Alsjeblieft. Schoenen. Hier. Heb ik ook in alle soorten en maten, uitvoeringen. Daar al in die dozen. Moet je even kijken wat een modelletje. Heeft de oude drijs nog gedragen, maar alleen als hij ging stappen. Zie je wel? Nog zo goed als nieuw. Of deze hier. Die hebt een mooie hoge zool. Die is in de aanbieding. Er twee, eh, als je er twee koopt, dan krijg je er een wandelstokje brak je het ook. Kun je tenminste toch nog lopen? Zeg, luister eens even, Bobbeler. Ben jij de baas hier? Hé, zie ik er zo slecht uit. Dan roep jij de baas dan even, over. Die is er niet... Uh, je zal het met mij moeten doen, Klaner. Oh ja? Nou, het gaat over die leren jasjes die jouw baas heeft besteld. Daar weet ik niks van. Dit is toch... Uh... Van Herb, ja. Herb, ja, van Hup. Nou, daar, daar moest ik wezen. Tien leren jasjes... 50 gulden het stuk. Hoeveel? Uh, 50 gulden. Nou, dat zal me dan een lekkere kwaliteit leer zijn. Goedemorgen, zeker van als ik goeie. Nee, prima kwaliteitje. Ik heb er al honderden van verkocht hier, kijk maar. Ik heb er zelf een Jan. aan, hier, ruik eens. Hé, huh? dat ziet er wel uit als leer. Ja, het raakt ook als leer. Nou hier, ja, voor jou, 50 gulden. En als jij ze verkoopt voor 175, dan ben je goedkoopste van de hele stad... ...vliegen ze als zware broodjes de winkel uit. Waarom verkoop jij ze dan zelf, die 175 piek? Nou, omdat ik niet zo lekker winkeltje heb. Nou, hé, zal ik ze maar uitlaaien? Nee, wacht even, hé, hé, hé. Mag ik dat is voor 500 gulden handel. Ja, maar je baas die ...heb. Ja, heb ze zelf besteld. Het, nee, smoes. Luister nou, hé. Omdat je baas er toch niet is... ...zal ik jou ook de kans geven de er een stuiver aan te verdienen. Jij betaalt mij geen 15-tjes voor je maar slechts vier. Maar eh, daar mag jouw baas niks van weten, want dan krijg ik last. Hè. Vier tiener voor jou, ver voor je baas. En jij steekt de meijer in je zak, nog. En uh, ze waren besteld? Blit bogen. Uh, nou ja, uh, breng ze van naar binnen. Ben zo terug. Nou, maar eens even kijken. Tien maal tien is honderd. Die zit in de knip. Als ik nou die jassies verkoop voor 200 gulden, en ik zeg tegen haar dat ik ze voor 175. Dus even een papiertje pakken. Ja? Doe even open. Oh, wacht even, Matt. Oh. Zal ik ze hier, meneer, leggen? Zo, nou, nog mag niet zo, zo. Als we nou even kunnen afrekenen, dan rinkt er weer door. Ja, nee, wacht even, je stuurt maar een rekening. Voor die veertig pieperstuk? Nee, broer, vis. Ik heb dat, daar heb ik dat geld niet. Oké, okay, maar dan pak ik ze weer op en neem ik ze... Nee, door. ho, ho, ho, ho, wacht even, nee. Misschien in de kassa, mag ik even kijken. Misschien zit hij hey, in portefeuille, misschien zitten we... ...vijfhonderd groen, heb er waarschijnlijk op gerekend. Oh, dat, uh, dat zei ik toch? Kijk even, maat, Eén, twee, drie en vier. Jij blij... Oké, okay, en even fokken ook tevreden. Zo Harry. Drink wat een goede afloop. Ah, mijn redder in de nood. Nou, bied me de man een borrel, Jan. Tuurlijk, tuurlijk. Toon in een borrel voor mijn zwager. Ja, een ogenblik hoor. Toen ik merkte dat ik hem kwijt was met mijn portefeuille, jongen. Ik dacht dat ik dood ging ter plekke en zo verstorten. Ja, er zit namelijk nogal wat geld in. know, alsjeblieft. Je borrel. Nou, wel. Harry, fijne zwager.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 In die Ja. Dus indirect gesproken is het geld dus eigenlijk ergens voor mij? Mm, ja, indirect dus eigenlijk ergens wel, ja. Waar ga je nou naartoe? Ik ga die portemonnee halen voor de zekerheid. Ja, mijn geld komt hier niet. Nee, maar uit mij de wel. Pa. Ach, dacht me, jongen. <laughs> Waarom was je nou weggelopen, jongen? Kijk, jij, jij hebt wat gemist. Zo, heb je klanten? Oh, nee, geen hond. En toch heb deze raaskoopman enige honderden guldens verdiend. Jij? Ja, ik. Of eigenlijk natuurlijk haar, want die had ze besteld. Wat? Tien gloednieuwe jessies. Waarom? Wat? Waarom, waarom niet? Waarom wil hij er een de in deze gallemise nagel die jasjes gaan verkopen? Weet ik veel, omdat iemand niet zijn hele leven in die onverkoopbare gaat wil zitten ah. natuurlijk. Die smerigaat, ja. En ze waren slechts vijf, eh, veertig gulden. Stuk. Dit stinkt. Nee, die oude troep, die stinkt. Die jasjes zijn weg en hij je contantje betaald. Maar heb je dan zoveel geld? Nee, ja, ja, tuurlijk. In die portefeuille, die, in die kassa, in, in die port, in die pot. Ja, er zat precies vijfhonderd ballen in. Oh. Wat, wat trek jij weg? Je hebt hem weg. Oh. Vang dat lichaam eens op. Vang dat klaar. Ik hou dat op. lichaam. Ja, maar ik kon toch niet weten dat... Dat kon ik dat... Mansu, Harry maakt me dood. Nou, ja, dat. En jou ook. Vijf.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 Nou, ik wou iets weten over die leren jasjes die buiten hangen. Dan bent u bij mij naar het juiste adres. Hoe komt u daar aan? Ja, uh, luister eens even met je vriendje vraagt een Melboer ook niet hoe hij aan zijn eieren komt. Hè? Al heeft hij zelf gelegd. <lacht> pa. Kijk, als je die jasjes leuk vindt, dan koop je het er een of anders van of niet. Ik ben van de politie. Ja, en ik ben Sinterklaas. Ik kan het legitimeren. Oh, ja, ja ik natuurlijk niet, hè, want ik ben Sinterklaas niet. <lacht> <lacht> hoe komt u aan die jasjes? Die heeft hij gekocht.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 Uh, had hij zo'n leren jasje aan, zo'n jasje als buitenhang? Hoe? Nou, wow. meneer, of u erbij bent geweest, dat ik dat dacht van wel hoor, meneer. Nou, dan spreken we over dezelfde man. Ja. Het spijt me, maar u heeft een partij gestolen jasjes opgekocht. Ja, hé. Hey. Ja. Maar, is... maar heeft u wel eens vaker contact gehad met deze man? Bij andere zaakjes, bijvoorbeeld? Wie? Ik? <laughs> nou, wat? Zeg dat toch ook iets, maar natuurlijk niet.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 Uh, ja, dat wil ik ook wel, maar wat, wat gaan wij doen dan? Mee naar het bureau. En daarna naar de rechtmatige eigenaar. Ik heb het zo. Maar dat ben ik! Dat, maar dat ben ik! Ik heb ze betaald! Maar mijn geld! Ik kan hier met over praten. Jazeker. We gaan er ook over praten. Op het bureau. Maar ik heb niks gedacht, ja, goede man. Dat wil man. ik wel geloven? Ja, dat wil ik best geloven. Want onze blonde vriend heeft al meer onschuldige <tankt> winkeliers. Die hoopte. Even snel wat zwart geld te kunnen maken, opgelicht. Maar die jasjes gaan mee, nu. Heren? <laughs> Opgebracht dat is het misdadiger. Nou, dat is allemaal jouw schuld. Jouw schuld! Twee uur, twee uur. Ben je even wakker? Twee uur op het bureau gezeten tussen het schuim der maatschappij hier. Je ja, moet bedankt hoor, oud krakers. Intussen zijn die jasjes pleiten en ik platen tot die 5 mei. Hoor. Ach, je denkt alleen aan geld. Ja. Dat is je grote fout, jongen. Dat is je anarchisme. Denk toch aan de schande. Schanden. Ja, ja. Zeg, en wat ga jij dan tegen je zwager zeggen? Ik, niks. Die ouwe gaat het allemaal terugbetalen. 100 gulden in de bocht. Oh, ja. oh, wat een Ik heb Allemaal rode vlekken in mijn hals. Ik heb geen stijl. Ja, hij gaat vijf weken lang bij haar Werk op de zaterdag. En die 100 gulden per keer die jij, vriend, gaat regelrecht naar mij. Oh ja. nee, Bokum, dat gebeurt ja. helemaal niet. Heel goed, Die vertel jij het maar, hoor. Want die ouwe die werkt namelijk helemaal niet meer bij mij, oh, nee? hè? Nee. Je hebt geen zakdoek verkocht en alleen maar mijn goede naam te grabbel gegooid. Dat is niet waar, goed oh, man. Nee. Nee. Oh nee. Nee. Oh, nee. nee. Want jij hebt geen goede naam. Je mag blij zijn dat ik die jasjes heb gekocht. Want had jij het zelf gedaan, had je weer twee jaar verskuttend gegaan. Ja, ja, kom trouwens. He, he, maar, he, he, he, he. moet je... He? Wat is het? Daar zit hij. Wacht nou eventjes. Ik... Oh, die... ik heb het niet meer. Daar zit die vader gladjakker. Die, die, die... die... Oh, Wat Die blonde gozer, die net aan de tafeltjes gezeten. Die komt hier om... Mijn vijf meisjes. stukjes dus lang. Oh wacht even, ik is op. mag ik jou bespreken? Hé, jij, jij daar, ja. wat moet je? Ik heb vuilig, wat moet je? Zwarte potje. Vuile smerige aterling. Jij hebt mij belazerd. De jassies worden gestolen. Welke, welke Die nou? zwarte leren jassies. Hé, uh, vogel, ik ken jou niet. Ik vogel, ken je niet, vogel. Hier, uh, uh, uh, kom jij eens hier. Tweek. Kom even erbij hierover. Hij zegt dat hij man niet kent. Laat die man nou toch, maak toch geen eilie. Mag geen eilie. Wacht, zit maar, je ziet het toch. Die, wacht nog even, kijk hoe groot, blond. De ja. begon die is toch over. Groot, ja, ja. blond. Is die oude wel uh... Goed met zijn kamer. Kijk dan Zwaar. naar dat jasje, kijk. Leg af naar dat jasje. Ja. dat die aanhebt, ja, kijk. eens wat is dat? dat is wel zo'n jazje, dat, dat, wat heb je er vandaan zien? Ja. Nou, kan je dat waarschijnlijk? Ja. Nou, wel heel veel, ja. Nou, gewoon eh, gekocht. Hij ligt, hij ligt. Moeten moeten even naar het bureau bellen, voor alle zekerheid. Hè? Laat ze nog op, man, ik weet van niks. Zeker, nee? houd hem tegen, houd hem vast. Waar jij me tegenhouden? Ja, het is groot, hij is wel man. Je kan hem toch ergens aan vastpakken? Mag... Hij, hij mag... heeft toch aardstezels? Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja mag... Hij heeft mijn jasje al eens ja, ja, ja, ja. En mag ik nou eens even wat vragen aan meneer? Kijk, mannetje, kijk, dit is haar. Weet je wel, haar? Die jij zo goed kende. Nee, nee, meneer kent mij nog helemaal niet. Nog niet echt goed. Zo, Jochi, heb jij in mijn zaak vandaag tien jassies achtergelaten? Nee. Nee? Ach, Peek, wil jij even de sportschool? En vraag of de jongens even komen, of ze allemaal even komen, oh, ja. dat we even zaken moeten oh, doen. Ja, uh, uh, luister nou eens even, hé. Hey. Wat, wat, wat is dat nou? Wij gaan hier eens even lekker over praten, Joachie. De sportschool, Peek. Oh, Oké, okay, ik, uh, ik heb die jassies aan die ouwe toch verkocht. Nou, zo wordt. Laten we gaan naar de politie. Ze kunnen niks bewijzen. Jullie kunnen niks bewijzen. Nee, dat is waar. Peek, sportschool. En blijven zitten, ja, wat, wat, wat willen jullie daarvan? Nou Ik wil mijn 500 gulden terug, maat. Het was mijn 400. Hé, hey, dus toch? 500. 400. Peek, sportschool. <lacht> <laughs> hij hij schijt er met in zijn broek. Ja, maar je hebt je wel laten piepelen door die gozer. Dat, dat, dat, dat komt door de zaken, dat is niks voor ja. mijn zaken. Hey, mijn pa, we vertellen Harry niks, hè. Het geld is nou toch terug. Fijn woord, kom op. We nee, hebben er nog geen van, man. Wat is er nou? Van, van jou? jou? <laughs> ja, van, man. Wat van? Nee, nee, dat vertel ik niet. Toon, vullen. Toon.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 Technische realisatie Henk van der Steeg en Teun Lammes. De regie had Hiro Muller.